4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea op. Het communistische land reageert hiermee op nieuwe sancties van de VN-veiligheidsraad. Sinds 1953 geldt er een wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea, maar de landen hebben nooit vrede gesloten. Noord-Korea sluit ook de hotline met Zuid-Korea af, net als de grensovergang tussen beide landen. De Veiligheidsraad heeft Noord-Koreaanse bankrekeningen bevroren en reisverboden opgelegd. Dat zijn sancties voor de raketlanceringen en de kernproef die Noord-Korea onlangs deed. Net voor de stemming dreigde Noord-Korea met een preventieve atoomaanval, omdat de VS op het punt zou staan Noord-Korea met kernwapens aan te vallen. De overleden Venezolaanse president Chavez wordt gebalsemd en krijgt daarna een glazen tombe. Zo zal zijn lichaam tot in de eeuwigheid te bezichtigen zijn, zegt waarnemend president Maduro. Vandaag is de officiële uitvaart. Daarvoor zijn tientallen regeringsleiders naar Venezuela gekomen: onder wie de Iraanse president Ahmadinejad, de Cubaanse president Castro en de Surinaamse president Boutersen. Na de ceremonie zal Chavez nog zeker zeven dagen opgebaard blijven liggen om de Venezolanen de kans te geven afscheid van hem te nemen. Sinds woensdag hebben al meer dan 2 miljoen mensen dat gedaan. De halfbroer van president Obama is bij de verkiezingen in Kenia niet gekozen. Malik Obama probeerde gouverneur te worden in de provincie Siaya, maar hij eindigde als derde. Hij had beloofd dat hij als gouverneur zijn relatie met de Amerikaanse president zou gebruiken om de werkloosheid en de armoede aan te pakken. Malik is de oudste broer van Barack Obama. Ze hebben dezelfde vader, maar een andere moeder. Het weer, vannacht bewolkt, met kans op wat regen, minimaal 3 tot 8 graden. De regen trekt in de ochtend via het Noorden weg. Daar wordt het dan maximaal 5 graden. In het zuiden kan het met wat zon 16 graden worden. Later op de dag vanuit het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal.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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen kan ook naar apenstaatje omroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtsuster. En er is ook een chat tijdens dit programma. En die is te bezoeken via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links ergens in het rijtje de chat aanklikken. En dan ben je van harte welkom. Bellen mag dus altijd naar 0800-1121. Vooral als je het antwoord wordt weet op een van de vragen die nog niet beantwoord is van de eerste twee uur. Zo uh, had mevrouw Lemmers dus zojuist het hele verhaal over de EPO. Hoe gaat dat met wielrenners die doping gebruiken? Kunnen die eigenlijk wel kinderen krijgen? En heeft het geen schadelijke gevolgen voor die kinderen? 0800-1121. Harm vraagt zich af waarom er mensen zijn die ochtendurine drinken. 0800-1121. En Yvonne wil weten of een dennenboom ook in de open haard kan. Dat vind ik een goede vraag moeten afschaffen omdat hij het zo negatief vindt. Waarom kan dat nou niet? 0800 1121, als je dat uit kunt leggen. En Richard wil weten waarom kinderen zo makkelijk in spiegelschrift gaan schrijven... als ze net letters leren schrijven. Ina van der Molen wordt in Slotenvaart regelmatig zusje genoemd... en vraagt zich af waarom dat is. En dat ene muziekje van mevrouw Scholten. Dat ene prachtige muziekje waarvan ze zo graag wil weten... wat voor stijlmuziek het is... En waar ze het verder kan vinden. Ja, Paraguay. Los Paraguayos. Maar zijn er nog meer uitvoerenden die dit soort muziek brengen? En uh, wat voor... Ja, hoe zou je deze muziek noemen? Wereldmuziek? Ja, ja, ja. Zijn er nog specifiekere uitspraken te doen over het muziekje 0800-1121? En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En traditioneel is dat het moment op Radio 1 bij Nachtzuster. Bij Omroep Max. Iedere donderdagnacht... Voor disco. En vandaag is dat disco van Alicia Bridges. I love the nightlife. Toepasselijk. Ja. I love the nightlife, was dat, van Alicia Bridges. 0800-1121. Annemiek, goeienacht. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Daag. Um, meneer Henk was net op de radio en die had het over die hersenen. Ja. Over hoe gedrag uh, bepaald wordt door het verleden, hè. Door het jagen en de moeders die zorgen en dat soort dingen. Ja. Maar er is ook nog een mechanische reden. Een wat? Nou, laten we even zeggen, een mechanische... Een mechanische, in, ja. Ja, in die hersenen. Ja. Want tussen de hersenhelften zit de hersenbrug, hè. Ja. Dat is de corpus callosum. Oh. En het is zo dat, uh, dat die bij mannen um, 35% minder verbindingen heeft... en 10% dunner is. En dat verklaart dat vrouwen, dus multitasking, het bekende term zijn omdat zij veel sneller de verbindingen kunnen leggen tussen bepaalde aspecten. Dus kunnen koken, bellen, een kind uh, ja. wisselen... Uh, uh, even bedenken dat de buurvrouw nog gebeld moet worden... en twintig dingen tegelijk eigenlijk spelen in dat hoofd. En dat kan daardoor. En het verklaart waarom mannen dus uh, daarin beperkt te zijn... maar het voordeel daarvan is dat zij zich veel beter kunnen concentreren op... Hele kleine uh, dingen. Die kunnen echt met een soort tunnelvisie bezig zijn. Met ja, een, een technisch iets. En dat verklaart waarom mannen eigenlijk altijd veel technischer zijn. Omdat ze zich ook uh, niet laten afleiden door dat gebeuren in de hersenen. Maar is het ook niet een kwestie van oefening baart kunst? Nee, dit, dit oh. is gewoon wetenschappelijk. Nou, ben ik zelf... een, een heb ik zelf, denk ik, mannelijke hersenen gedeeltelijk. Want ik ben zelf elektrotechnicus. Oh. Maar, um, ja, maar je, je ziet dus uh, bij jongetjes bijvoorbeeld ook... dat ze heel snel nou, heel goed kunnen voetballen. Hè? Dat concentreren op die bal en dat voetenwerk... en dat, dat op dat doel af, hè, dat jagen ook weer. En, en dan bij meisjes zie je eigenlijk een hele andere... fijn motorieke ontwikkeling, dat ze al heel snel eigenlijk kunnen borduren, bijvoorbeeld. Of, oh. weet je, dat soort uh, hele, uh, ja, detaildingetjes. Uh, maar dat is toch ook weer terug te voeren, inderdaad, op die besjes en die mammoeten. hè? Uh, ja, maar er is natuurlijk... Het gaat erom dat er gewoon een wezenlijk verschil is. En er is een periode geweest, uh, nou, misschien... Uh, 40 jaar terug of zo. Dat, uh, nou, meisjes uh, moesten ook met autootjes spelen, babytjes. En uh, jongentjes moesten ook met poppen spelen. Maar ik weet het bij mijn kinderen. Bij mijn zoontje ligt ik een pop. Nou, die gooide die gewoon de box uit. <laughs> ja, dat zeker. Wij dachten ook altijd: van ja, het is aangeleerd, het is aangeleerd. Dus wij lieten mijn dochtertjes met, uh, met autootjes spelen. En nu ja. heb ik dus een zoontje van twee. Nou. Die, die autootjes ja. zijn gewoon niet aan te slepen. Nee, nee, nee. Het is ongelooflijk. Ja, maar dat is... Er zijn en... 20 poppen in die boot. Ja, er wordt geen pop aangeraakt, joh. er is ja. en dan pakt hij dat ook. Brombrom ja. auto. ja. Ongelooflijk. Dus ja. dat heeft iets aangeleerd, want dat zit er gewoon allemaal in. En dat, uh, ja, dat is toch wel heel belangrijk. Dit is beschreven door Barbara en Ellen Pease. Dat is een... een, een, een ja psychiater of psychologe, echt maar. en die schrijven daar ook boeken over en het interessante is dat ze dus niet uh, zeg maar de mannen afkappen of de vrouwen maar dat ze allebei een plek uh, hun plek laten zien en kijk zo zitten vrouwen in elkaar zo zitten mannen in elkaar en dat zijn wel boeken die ik wel eens denk van. Nou, ja, Annemiek. Ja. Sorry hoor, maar de verbinding wordt steeds slechter. Je moet echt een keer elektrotechnisch naar je telefoon kijken. Oh! dit <laughs> het, nee, het wordt echt. Dus, de, de, ik hoor een soort. Uh, ik wil zeggen een chemisch klankje. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar een soort. Dat klinkt niet oh, fijn. Raar? Ja. Ja, heel raar. Ja. Maar goed, in ieder geval is het gewoon heel interessant. En ik heb me daar wel eens in verdiept... omdat ik, omdat ik zelf wel heel technisch ben. Ja. En, uh, ja, ik wilde toch wel eens weten hoe dat nou zat. Of er ook gewoon een, een lichamelijke reden voor was. Ja. Dus, uh, ja... Ja, nee, ik, nou ja ik, ik ben ook altijd wel benieuwd. Want het, het is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Het heeft er ook mee te maken dat we geen voorbeelden hebben. In onze omgeving, tenminste, in mijn eigen omgeving, zijn heel weinig vrouwen met een, uh, een ja, met een, met een uh, uh, grote voorkeur voor techniek. En dus uh, ga je ja. vaker uh, het voorbeeld volgen van de mensen die wel in je omgeving uh, voorkomen. Ja. Nou, uh, dankjewel, ja, Annemiek. Voor... voor je ja, bijdrage. Tot de volgende keer. Nog. Dag. Dag. 0800 1121. Uh, mevrouw Wubkens. Hallo. Hallo. Ik ben in Week. Zegt u het, ik, eens. Ik wil even reageren op die mevrouw met de dopingaffaire. Uh, ik heb uh, uit eigen ervaring, uh, heb ik een hele poos te veel uh, cortisol geproduceerd, omdat ik een tumor op de hypofyse had. Ja. En uh, ik moet ook altijd voor controle voor een DEXA-test. En die mevrouw vraagt zich af of uh, die mannen met kinderen nog kunnen krijgen. Yeah. Uh, of dat voor hun een uh, rol zou kunnen spelen. Nou, ik denk het niet. Want toen ik die tumor op de hypofyse had voor een vrouw... Uh, dat betekent wel dat je geen kinderen meer kunt verwekken... Maar de tumor die kan ook nog op de bijschosnieën zitten, dus dat is een heel ander verhaal. Maar yeah. ik ben er wel van overtuigd, door al die cortisol wat ze slikken... Yeah. De, uh, als ik, want ik moest later ook bijgesteld worden, uh, heel veel jaren lang met cortisol... dat het wel enorme nadelige gevolgen heeft voor je lichaam later. En oh, ik kan yeah. me wel voor vereen uh, met die mensen. Nu snap ik pas, want toen ik dat had, kon ook dag en nacht werken. Yeah. En nu snap ik ook dat, dat zij die cortisol slikken... Waar ik al de energie van had. Want misschien kon ik toen ook wel de Tour de France rijden. Ja, nou, dat, dat klinkt in ieder geval als een klein, een klein gelukje bij al, de, al dat nou, uh, gedoe. Ik, uh, het waren hele vervelende jaren, want ze hebben het nooit bij mij ontdekt. En ik vraag me wel af wat voor psychische gevolgen dat voor die mensen op den duur heeft. Ja. Uh, want ja. het is gewoon troep en rotzooi. Mm -hmm. Kijk, en ik moet ook nog één keer een jaar dexa, wordt er ook genoemd, dexamethason in die uh, dopingaffaire. Dat moet ik doen om die uh, ziekte weer te herkennen of dat die terug is. Ja. ja. Dus het is ook allemaal rommel. Okay. Kijk, en als je uh, stresshormoon begint te werken en je raakt een coma... moet je cortisone blijven slikken om weer bij te komen. Net als een suikerpatiënt die insuline moet hebben. Ja, het verschilt dat... natuurlijk heel erg met wat je gebruikt en hoeveel je gebruikt. En, uh, en, en, en ook hoe je eigen lichaam in elkaar steekt. Nou, ik weet wel dat ik er heel veel nadeel van heb, nu nog. Ja. Dat je dan op een gegeven moment, als je dat allemaal graan hebt... dat je gewoon met je lichaam qua energie... Nu kunnen ze er miljonair mee worden. Maar misschien denken ze wel eens van, ik wil die miljoen wel inleven. Want ik heb er <lacht> geen lichaam aan overgehouden. Ja, nee, ik begrijp het. Nou, dat vind ik een hele uh, um, een mooie kanttekening om een keer te horen. Dank u wel, mevrouw Wipkast. Maar daar heb ik nog een vraag. Ja. Want nou, vorige week heb ik ook gebeld. En ik ja. weet wel, het hoort niet meer tot het thema. Maar toen ging het over... Uh, we hadden over slaapproblemen en over de koningin die wel een kaartje mocht krijgen. En heb ik op die slaapproblemen heb ik gereageerd. Maar ik wou nog graag iets vragen. En in die tijd dat ik dit had, was ik ernstig ziek. Ja. En toen heb ik de, uh, de avond voor het Maxima en Willem-Alexander gingen trouwen, Is een hele mooie show door Luce Luca opgevoerd. Ja. En die zou ik nog graag een keer op cd willen hebben. Maar daar had ik toen de kans niet voor. En dat was toen mijn vraag geweest. Mm. Zou je misschien nog mensen op willen roepen die dat nog hebben... of die dat voor mij kunnen bezorgen, dat heb ik niet. Want ik stond toen echt niet minder in het leven. Daar zou ik heel veel plezier aan hebben. Maar even kijken, want een show van Loes Luca uit 2002 ja, dus, dus. Nou ja, toen voor de, voor de avond, voor aan het huwelijk. aangehouden ja. aan de Maxima en... Uh, uh, Alexander, sorry, ik oh. het me Die met Maxima. Ja, yeah. uh, Maxima is het belangrijkste persoon natuurlijk yeah. in dit, dit duo. <laughs> ja. Maar um, uh, uh, en enig idee nog hoe dat genoemd werd? Of, uh, nee, ik alleen uh, de show is gepresenteerd. Uh, Daar hebben ze haar aangeboden en die, uh, uh, ja, die is gepresenteerd door Los Luca. Dat was een cadeautje, ik denk, van het Oranje Fonds. Oké. Okay. Kijk, en uh, daar zingt Marco Borsato, over het liedje in Facita, met dansen op water. Maar het was ook een geweldige show gepresenteerd door haar, hè, Loes Luca. Ja. Yeah. Kijk, en als iemand die mij nog, die misschien oranje gezind is en nog in een kast heeft. Kijk, en daar had ik vorige week voor gebeld. En toevallig dat dit, stuk, dit, dit onderwerp van... Cortison en doping, ja. dat is bij mij heel dichtbij. Is. En dat u dacht, ik fiets die vraag er gewoon ook nog even in. Ja, proberen. Als we toch met de Epo bezig zijn. Ja, nee, ja. ik begrijp het. Ja, ik, ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ik weet. De Marco Borsato en Sita weet ik nog heel goed op een of andere manier. En nou, Karel Krijhoff en, uh, en de toestanden ik ook. Ik, maar... ik heb altijd gespijt gehad dat ik hem niet opgenomen. Heb. Maar ik was toen. Nou ja... Iemand die dat nog zien? heeft. Ja. 0800 1121 of nachtzuster-apenstaartje-omroepmax.nl Ik ga mijn best heel doen, graag. mevrouw Wipkens. Heel graag. Goedenacht. Hè? En uh, heel veel succes, want ik lig vaak wakker door oh. de verstoorde hormonen. Ja, precies. Nou, dan blijf ik gewoon mijn best doen, goed? Ja, oké. Heel erg Succes. Oké, okay, dag. dag. Oh, en het is niet... Oh, natuurlijk al weg. Het is niet dansen op het water, het is lopen op het water. Maar dat begrijp ik wel, want van die muziek krijg je ook weer zin om te dansen. Sita en Marco Borsato samen. Voor natuurlijk Maxima en ook een beetje voor Wim Lex. Lopen op het water. In één seconde kwam zonlicht door de wolken heen. Ain't tell me, girl, is more here? I flew Lief, Ik blijf het een lief liedje vinden van Marco Borsato en Cita naar aanleiding van de vraag van zojuist van mevrouw Wipkens. Of iemand voor haar de show van Loes Luca op 1 februari 2002, of de show die werd gepresenteerd door Loes Luca voor natuurlijk Wim Lex en Maxima. Sorry, Willem Alexander en uh, Maxima. Of iemand die op DVD nog heeft voor haar. 0800-1121. Uh, bellen met uh, vragen kan natuurlijk ook en antwoorden over het uh, feit dat mensen Ina van der Molen zusje noemen of waarom kinderen zo makkelijk spiegelschrift kunnen schrijven of iets over de beurzen en de koersdalingen als je daar verstand van hebt of, of een dennenboom in de open haard kan of waarom mensen ochtend urine drinken of um, ja inderdaad deze vraag van zojuist van mevrouw Wipkens. Allemaal mogelijkheden om eventjes contact op te nemen via 0800 112. Eva van Duin, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik, uh, ik ben wat ervaren in het stoken van uh, open haard. Ah. Maar ook uh, het hout uh, bewerken. Want uh, mijn man en ik hebben allerlei bomen en bompjes die gerooid moesten worden uh, laten zagen. En daarna heeft mijn man ze gekloofd. Maar over dat uh, dennenhout of sparrenhout, naaldhout, inderdaad met de hars moet je voorzichtig zijn. Ja. Want het moet heel goed uitwasemen. Dus na het kloven uh, op een droge plek goed uh, opstapelen. Dat er nog wat wind en lucht door kan. Dat er geen regen bij kan. En dan moet je geduldig zijn. Dus het is niet voor deze winter. Want het moet minstens anderhalf tot twee jaar liggen. Oh. Oh, maar ja. dat is ook wat met zo'n boom dan van 20, 30 meter. Ja, ja sorry, maar, ik maak hem maar, nog steeds langer volgens mij, maar ja. Nee, maar, maar kijk, zo'n hele hoge boom, die hou je zelf niet naar beneden, denk ik. Oh. Dus dat moet je laten doen. En wij vroegen dan altijd om het um, in wat grotere of wat kleinere stukken die we zelf konden mannen. Om uh, het in die lengte te zagen. En soms waren ze zo vriendelijk om het in een stukje van 30 centimeter <lacht> te ja. En dan hoeft er alleen maar gekloofd te worden. Dus. Ja, dat is fijn. Ja. ja, ja. Maar ja, kijk, je wordt er twee keer warm van: de ene <lacht> keer van, <lacht> ja, van met het, het verwerken, klein uh, ja. maken. Oh, ja. En de volgende keer van het hout te stoken. Maar hoe droger je hout is. Um, uh, ook echt beter voor, uh, voor je omgeving, want inderdaad houtstoken geeft heel veel rook en walm. Ja, dat, uh, dat je daar een beetje op voorbereid bent. Ja, ja, want het is toch al een beetje een discussie <laughs> van houtstoken, ja of nee. Ja. En uh, je kunt er wel wat aan doen door te zorgen dat je goed drooghout hebt. Goed. Nou, dat zijn nog eens goede tips op de, op de donderdagnacht om vijf voor half vijf. Ja. Ja, ja, ik zou nou de haard niet aan doen. Maar... Nou ja, er zijn mensen die uh, zitten er nog wel even bij, dus dat kan. Ja. ja Oké, okay. ja. nou, dankjewel, ja. Eva. Ja, graag gedaan. En bedankt voor het bellen. Ja, heel graag. En nog goede nacht. Hetzelfde. Dag. dag. Uh, G van de... Uh, G Den Dekker. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um... Nou, er was een mevrouw die vroeg zich af waarom ze aangesproken werd met uh, zusje. Ja. Yeah. Uh, ik ben vaak in Turkije geweest en daar als oudere vrouw werd je aangesproken met Abla. En Abla betekent zus. Oh. En een man werd, een oudere man, mijn man werd aangesproken met, met abi. En oh. ik dacht, zij vertelde dat er veel uh, Turkse families woonden. En ja. waarschijnlijk is dat uh, van daar uh, ontstaan, dat zusje gewoon... Dat is een, een soort uh, uh, eerbiedige aanspreekvorm. Oh, ja. ja wat mooi eigenlijk. Ja, dat is, uh, men heeft heel veel respect voor oudere mensen... Check. Dus ouder, dat betekent dus... Ik, had, uh, ik ben vaak in Turkije geweest en daar uh, was een jongere vriendin... Als zij dan uh, vriendinnen had, dan sprak men mij aan met Abla. En dat vond ik in het begin heel vreemd. Ja. Yeah. Want ik was toen, voor ons begrip nog niet zo oud... Maar een oudere zus, een oudere vrouw werd aangesproken met Abla. Dus zus, oudere zus... En is dus heel eerbiedig. Oh, dat is waar. En waarom was je dan zo vaak in Turkije? Uh, nou, omdat ik het leuk vond. We hebben veel gereisd daar. Gewoon, uh, ja, platteland ook veel. En Istanbul. En ja, uh, allerlei plekken deden we gewoon met een bus. Gingen we reizen gewoon op eigen initiatief. Maar waarom dan steeds weer Turkije? Wat was er zo uh, ja, behalve omdat dat Abla? Ik het leuk vond. Ik had. Uh, ik een taalkursus gehad en ik was geïnteresseerd in de mensen en in, ja, in alles. En ja. ik had iemand, die een Turkse vriend, die les gaf. En ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik werd steeds aangetrokken door Turkije. Nou, en het zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Want inderdaad Denk zei u? Ina dat er in Slotervaart heel veel Turkse mensen wonen. Dus nou, dat, dat is een beetje ingevoerd. Kunnen. Ja, nou, ja een mooi gebruik een eigenlijk. Ja, ja, het klinkt hier een beetje oneerbiedig ja. als je zegt zusje, hey, maar sussie, daar was het heel trouwtje. respectvol. Ja. Ja. En, en dat vond ik heel grappig toen, want uh, ik moest er even aan wennen en toen dacht ik later ja, maar ze hebben heel veel respect voor oudere mensen. Die werden ook vaak betrokken. De oudste zoon in een familie bijvoorbeeld is, heeft een hele bijzondere uh, ja, status, want die uh, wordt altijd uh, betrokken bij uh, beslissingen in de familie. Ja. Oudste zoon dus dan. En ja, dat, dat heeft ook iets met respect te maken voor oudere mensen. En ik was vaak ook in, in het midden van Turkije. En dan was dus de, de hele in een pension En dan was de... De opa, die, die al negentig was die, was, die was met veel respect behandeld. En die had ook een taak in de familie. Dus ik zat in een familie met vier generaties. En mm -hmm. ik zag gewoon dat iedereen een taak had. En dat men heel veel respect had voor oudere mensen. Ja, dat is ook wel eens anders. Precies. Ja. ja, ja. ja. Nou, dan, dan is dit een hele mooie uitleg. En dan, mij, uh, dan denk ik dat Ina zich maar gewoon lekker zusje moet laten noemen daar. Dat denk ik, ja. ja want het heeft <laughs> niks te maken met uh, denigrerende aanspreekvormen nee. of zo. Maar dat, ja, het is blijkbaar uh, toch, toch iets bijzonders. Dankjewel. Ja, okay. tot je dienst. Daar. Goedenacht ja. nog. Ja. Ja, dag. Dag. Tom. Ja, goedemorgen. Tomlo, goedemorgen. Hoi. Ik wou even een keer op uh, de vraag van uh, de mensen die ochtend erin drinken. Ja. Ja, Ik wil er meteen even voorbij zeggen dat ik het zelf niet doe. Dat dat even duidelijk maar, is aan het begin van het gesprek ja. al. Ja. <laughs> maar uh, ik heb een keer op mijn klokhuis gezien, dat is al lang geleden. Ja. Dat uh, ze zelfs vroeger uh, met urine de was deed. Oh. Ja, het werd zelfs onder uh, arm, of, uh, arme mensen, die verkochten het zelfs uh, op, de wek, op, op weg naar hun werk, de, naar de mijn of uh, weet ik wat. Ja, en uh, misschien dat mensen denken wat goed is voor de was, dat het ook goed is voor je lichaam. Misschien uh, is dat wel het, uh, het... Als het goed is voor de... Nee, maar dan zou iedereen wasverzachter drinken. <laughs> ja. Al, alhoewel wasverzachter ja. heel slecht is voor de was, dus iedereen ja, zou op... wasmiddel drinken dan of dus dat door je. Ja, of, of, of witte bleek, dikke bleek. Ja. Ja. <laughs> het niet proberen. Nou ja, je weet het maar, niet. Uh, ja, ja verder, uh, verder weet ik er ook niks van. Maar ik had eigenlijk nog een vraag. Ja. Ik vroeg me af wat de mensen van Of wat er zou gebeuren als er een uh, zwarte paus aan de macht zou komen. Nou, weet je, Tom. Ja. ja? Ik denk. Hè? Ja. Ik denk dat dit gewoon een mooi moment is om te zeggen: van dat. Dat is. Dat, is, dat, is, dat het eigenlijk. Een, ja, alle vragen. Er, er zijn geen domme vragen, maar. Maakt het iets uit? Want dan kun je ook vragen: nee. wat zal er gebeuren als er een blonde pauze aan de macht komt? En wat kan er gebeuren als er een ja, roodharige ja, pauze aan de macht ja, je komt, je komt? Want. Absoluut. Nee, maar ik er heb er uh, geen problemen mee, hoor, absoluut niet. Nee, maar maar ik, ik denk dat de impact goed is dan bijvoorbeeld een soort uh, president van Amerika. Nou ja, weet je wat er gedacht werd? Het, ik, vond het, ik vond het wel bijzonder om te horen. Er werd natuurlijk gedacht van, ja, er is nu één... Iemand die misschien wel paus kan worden. En dat is dan inderdaad, een krijgen we een zwarte paus. Die mogelijkheid heeft. En toen voelde iedereen zoiets van, oh, dat is, dat, dat is dan heel uh, vrijgevochten en vooruitstrevend. Ja. En oh, ja. wat leuk. Maar juist deze man heeft enorme uh, vooroordelen tegen homo's, heb ik me dan weer laten vertellen. Oké, okay. ja, ja, ik heb er wel niks over gehoord. Dit is nieuw voor me dat, dat je dit zegt. Maar... Ja, dat, dat, dat is mij ook maar verteld. Hè? Dat ik, ik, ja. ik weet niet, het is, het is je misschien wel eens opgevallen. Maar mensen proberen me nog wel eens wat wijs te maken. Maar, maar het zou, <laughs> dat zou dus aan de ene kant een mooie stap voorwaarts kunnen zijn. Want, want er, ja, het is gewoon wel mooi als in alle functies. een redelijke afspiegeling van de samenleving voorkomt. Maar ja. aan de andere kant zou het dan weer een fikse stap achterwaarts kunnen zijn. voor de homoemalische. Ja, dat, dat is natuurlijk wel... Eigenlijk uh, geef ik je nu gewoon antwoord op je vraag. Dat is helemaal de bedoeling ja. niet, Tom. Ja, jij specificeert je natuurlijk wel uh, op die persoon. Uh. Bedoel, het zou er natuurlijk ook een ander kunnen zijn, hè? Nee, want er is nu niemand in de running die uh, nou, uh, de kans nee, nee. Maar ja, je ja. weet het nooit, er kan, er kan van alles gebeuren. Ja, dat ja, de, uh, ja, nee. ja. Goed. Maar mensen, hoe mensen erover denken als ze dan... een post uh, zou komen. Ja, maar dat, dat, is, een, dat is. is een meningvraag. En die hoort dan weer wat meer thuis bij uh, andere programma's. Dit is een programma waarin we proberen oh, okay. vragen echt die beantwoord kunnen worden, ook te beantwoorden. Maar goed, ja. wie, wie weet dat er iemand uh, daar wel een mooi feitelijk antwoord bij heeft en belt naar Dank je Dankjewel, Tom, dat je belde. Oké okay, joh. Goeiedag. Ja, Dag. Hoi. Bakker Johan. Hey, hey, hier is de bakker. Goedemorgen. Ik heb het idee dat je steeds vro vroeger brood staat te bakken. Klopt. Ja, klopt. Het is, uh, vorige week was de oplossing van de crypto lente. Ja. <laughs> nou, als er iets goed is voor de economie, is het wel de lente. Ja. Wat gek. Gaan mensen allemaal vroeg opstaan om brood te kopen? Nee, maar de mensen zijn kooplustiger met, met, uh, met beter weer. Echt waar? Ja, ze gaan de straat op, ze hebben goede zin. Uh, nou ja, dan mag het, uh, het wel kosten. Oh, want ik heb, juist, ik heb juist altijd in de winter heb ik zo honger. Jawel, maar nou, nou gaan ze uh, uitstapjes maken. Ze, gaan, uh, ja, ze willen elkaar verrassen. Nee, het is, het is een hele mooie week geweest. <laughs> nou, ik Tot hoor de tevredenheid toe. in je stem, Bakker Johan. Ja, ik ben altijd tevreden. Ja, daar zit ook wel weer wat in. Dus. Ja. Uh, maar even kijken, dat broer-zus verhaal is helemaal niet zo ingewikkeld. Oh. Want in, nu niet meer, maar vroeger in Brabant... werd de, de enige zoon in de familie met, met bijvoorbeeld drie, vier zussen... En dat waren vaak uh, grote gezinnen. Die werd vaak broer genoemd. Of de oudste. Dat was ook de broer. Oh, ja, maar en... mijn oma, die, uh, die heette zus. Ja, maar de oudste zus of de enige zus, het enige meisje in de familie, werd vaak zus genoemd. Dat is eigenlijk heel logisch. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Ik ken er uh, nou drie, vier, vijf die uh, zo worden aangesproken. En die hadden wel een eigen naam, dus ja. Jan-Piet Klaas. Hmm. Of truus, of weet ik wel wat, maar die hadden of daarbij altijd zus. Ja. Of broer. Eigenlijk een leuke naam, hè? Ja, vind ik best leuk. Maar goed. En in een of ander, een of ander verhaaltje van Annie Schmid, of weet ik, ik weet niet van wie, er zat altijd een zus in. Oh? Zus doet dit, zus doet dat. <laughs> en op het, op het uh, dingetje, weet ik, het, op het uh, plankje, het leesplankje, er stond ook op. Aad nog zus. Niet, zus. Meisje afgebeeld, die was in het spelen en er stond onder zus. Dat was de zus, ja. Dat was de zus. Dan heb ik ook nog een vraag. Oh. Ik had ik twee weken terug willen stellen, maar toen werd het eruit gedonderd. Toen er ben ik verbroken, toen had ik geen tijd meer. <laughs> Wat zit er in koffie, behalve cafeïne, waar je smorgens zo'n behoefte aan hebt? Daar zit iets in. En behalve cafeïne? Ja, maar daar zit nooit meer in. Oh. Het is niet enkel die cafeïne, dat kan niet. Oh, <laughs> waarom niet? <laughs> Nee, ja god, cafeïne, dat is gewoon een... een... Heeft daar iedereen is morgen zo'n behoefte aan? Aan, aan een uh, dingen? Ja, je juist poten, toch? Dan wil je, de, je hebt toch ochtends als je wakker wordt, heb je toch een oppepper nodig? Is cafeïne een oppepper? Ja. Oh. Nou ja, dan zal het wel voor zijn. Nou, meteen behandelen, dankjewel. <lacht> nou goed, maar uh, vul me absoluut aan hoor. Via 0800 1121. Bel gewoon even, want uh, ja. Dat was ja, ja, een rare ja, dat wordt, vraag voor je jou, Johan. Je, je bakt al... 100 jaar ontbijtjes voor mensen en je weet niet waarom mensen koffie drinken. Nee, maar ik bak ook ontbijtjes. Wat, wat ze erbij drinken, dat vind ik minder interessant. Echt waar? Nee, dat vind ik niet zo interessant. Oh. Maar ik wilde wel graag weten wat erin zit Iedereen iedereen morgens met een kopje koffie loopt te zeulen. Maar jij moet toch je broodjes een beetje aanpassen? Want de, de, als het goed bij de, bij de jus d'orange en de koffie past... dan wordt het toch beter verkocht dan wanneer je bij de cola lekker bij smaakt. Ja, maar wie drinkt daar morgens cola? Ja, niemand! In, trouwens. Ja, precies. Daar zit wel weer wat in. Waarom drinken we eigenlijk geen cola dan, s ochtends? Ja. Goed, weet ik, ik weet het niet. 0800 We doen ons best weer, Johan. Oké. Okay. Doeg. Mooie nacht. Hoi. Hoi. Mevrouw Redovie. Ik denk dat je mij bedoelt, maar dat maakt niet uit. U heet waarschijnlijk heel anders. Maar dat zeggen we niet. Oh, nou ja, dan, nee, we het, dan doen we gewoon net alsof u reed of je eet. En dan gaan ja. ja, nou, we er uit. Ja, daar zegt u verkeerd verstand. Maar het is ook wel moeilijk gedaan. Uh... Nee, maar zegt u het dan nog een keer, want ik zeg, ik probeer het graag goed te zeggen. Nee, het is niet dodig, joh. Oh, nou. uh, Dat plaatje waar jullie het over hadden. ja. Ja, ik zat om, uh, om, om drie uur zat ik beneden bij, bij de pick-up en ik wilde hem uh, draaien, maar oh. ik kreeg het zo koud. <laughs> ik ben weer, mijn bed het maar, maar u heeft het, hetzelfde muziekje, maar dan op een plaatje. Ja, en het is de originele versie van het orkest van Hugo Blanco. En als het goed is, moet het in, in uh, heel veel Hilversum ergens rondwalen, want het is ooit oh. één keer in de tien jaar, wordt dat wel, hoor ik dat wel eens. Echt waar? L El, El betekent, Ja. Eh, C-I-G-A-R-R-O-N. En dat betekent het krekeltje. Oh, ik zou toch de sigaar gedacht hebben. Nee, als je het van het begin af aan draait... Ja, dan zit er een krekeltje dat, in waarschijnlijk. Dan hoor je een krekeltje. Ja, ja, ja, ja. Ja, niet een echte hoor, maar de muziekinstrumenten. En waarom en dat, heeft u dat plaatje omdat ik jaren in de troop heb gewoond. En dan en neemt heel... u het mee? Nou ja, je, je reist daar wel eens rond. En dit heb ik, nou, ik dacht, in Colombia gekocht. Ah. Maar ik heb het inderdaad over de eindjaren jaren zestig, hoor. De, ja, eind jaren zestig hebben we daar een paar jaar gewoond. En de, wij gingen nooit naar Nederland, maar we trokken daar rond. Ah. En, en later nog vele keren terug geweest in, in andere Zuid-Amerikaanse landen. Want, Kijk, ik? nou ja, ja. nee, dat, dat, maar uh, Hugo Blanco. Hugo Blanco, okay. gewoon met een H, maar je zegt Hugo. Ja, dat klinkt ook mooier, ja. Klinkt veel mooier, dat ja. loopt soepel. Want ik, ik, moet, ik zoek het heel even op, hoor, want ja, ik kreeg die, ook nog ik iets... Benieuwd naar ja, nee, die Hugo Blanco zit hier volgens mij niet in de computer. Nee, maar... maar... Er wordt ook af en toe opgeschoond, hè, dat ze denken van ja, anders ja. tromt het over, maar... Um, maar ik kreeg namelijk ook nog, even kijken... Ik kreeg ook nog door Louis Bordon. Klinkt Frans, maar dat kan. Maar dan zou het van, van Franse eilanden moeten zijn. Ja, Louis Bordon, dat zou toch ook nog een beetje weer... Even kijken. En nog een keer Louis Bordon. Heb je dat wel? Ik krijg twee. Nee, staat ook hier niet in de computer. Nee, joh. Want oh. de, de oude wereldmuziek die is helaas allemaal plaatsgemaakt voor de nieuwere. Even kijken. Louis Bordon en zijn Brazilianos. En Louis Bordon, Arpa Paraguay. Dat, dat, dat, dat overlapt dan weer met de Paraguay-toestanden. Ja, ja, maar ja. laten we wel lezen. Mevrouw Scholte is op zoek naar alles in het genre. Dus als ze dit nou allemaal bij elkaar weten. Scharrelen, dan heeft ze de ja, kans de hele dag muziek ik denk, horen. Uh, ik geloof niet dat het nog bij elkaar te scharrelen is. Nee, als het hier maar al het niet is... meer in de computer staat. Nee, uh, maar ik ben zelf wel eens achter de uh, achter muziek van de familie Palm geweest. Dat is ja. prachtige muziek. Oh. Daar is wel een foundation van in, in Nederland, dat weet ik. Maar uh, ze kijken je ja, aan. Uh, maar die foundation ook. Want het is, er, dan is een, een uh, cd'tje toch zo gebrand. Ja, uh, het is in de winkel niet verkrijgbaar. Nee, nou, dat begrijp ik. Nou, hey. maar, En dat is prachtige muziek. Maar daar heb je dus wel verschillende soorten in. Dat zijn tombas en en, uh, en walsen en ja, glop. Ja. <laughs> De galop. Ja, ja. En daar wel, zit paardenvlees in. Ja. ja, maar daar lag je dat. dood om. We zijn op dansles daar geweest, want uh, ja, ik was nou niet zo goed in het dansen natuurlijk. Hè. Maar u dat beheerst ik, ja. wel de galop, begrijp ik. En daar zat onder andere ook de galop in. Nou ja, het pret. Ja, denk. nou... Die kan ik ook niet meer dansen. Nou, ik kan überhaupt niet meer dansen. Ik ben oh. veel te oud. Maar nou, ik ga me erin <laughs> in verdiepen. In de ja, galop. Ja. Het is verrukkelijke muziek. Je, okay. hebt, je, je kan geen moment stil blijven zitten. En ik heb één vraag. Hele korte, waarom lopen al die dames op die Katkak, zo, zo bezopen. Ja. met de benen voor elkaar, dat dus ze bijna hun nek breken. Ik heb mijn leven lang op, op hele hoge hakken gelopen, maar nooit zo raar, zo onelegant. Ja, het is de signature walker. Ik heb me altijd laten vertellen dat dan het lichaam het beste uitkomt en dus de kleding het best getoond wordt. Oh, daarom zijn ze lopen voor apen. Ja, ik denk ook wel eens van als we het dan over dressuren hebben, dan begint het inderdaad een beetje op te lijken. Maar goed. Ja, maar ze moeten het allemaal zelf weten. Het zal de is kift wel zijn. Ja. Uitgevonden door mannen, zoiets. Ja. Maar goed, nou. mooi is anders. Maar kijk maar eens, het moet ergens in. De, in misschien dat zo'n programma de, van, van, ja, van nostalgia of zoiets. Die, die hebben nog als oude rommels. Als morgens. Uh, op Radio 5? Ja, ja. Nee, ja, ik vind het heel lief voor, van u, maar ik ga natuurlijk niet nu uh, naar Radio 5 fietsen om dat liedje op te halen. Dus, en volgende week op... hebben we het weer wat over iets anders. Dus dan moet die mevrouw inderdaad... Uh, zich... Maar ja, ja. Weet je, ja de, de, de, dan moet je bij Radio 5 gaan zitten wachten tot het voorbij komt. Hè. Maar ik krijg nu, de, as we speak, een smsje van mijn collega Peter van Brugge. Die zegt via Spotify, maar, hè, dan moet je weer de computersystemen beheersen. Hè? Ik heb geen, ik heb geen, uh, geen, geen, geen computer. Nee? Nee, hey, het wordt tijd dat ik dat eens een keer aangelegd hier. Dan had ik het even kunnen draaien en dan had, dan had mevrouw Scholte het weer op een cassettebandje op kunnen nemen. Ja, dat iedereen maar, weer blij? Iedereen, ja. Maar bestaat dat niet meer? Een cassettebandje? Jawel hoor. Oh, nou. Ja, alleen je kunt het nergens meer afspelen tegenwoordig. Maar... Oh, ik kan het nog afspelen. <laughs> nou, ik heb nog cassettebandjes. Misschien ja, kunnen we er een, keer een avondje van maken. Ja. Maar voor het jaar nul. <laughs> maar ik, wat ik nu in mijn handen heb, is een 45 toerenplaatje. Uh -huh. Ja, dit is wel leuk allemaal, toch? Ja. Maar ja, u ja, heeft ja. dus ook nog de pick-up. Ja, maar die staat beneden, daar hebben we een half uur ja, voor. Ja, nee, daar gegeven. is het veel te koud. Nee, dat <laughs> is veel te koud, dat doe ik niet meer. En ik loop toch al zo'n slechte trap af. Dus ja, dus... nee, laten we, dat, nee, laten we vooral de, de, heel voorzichtig mee zijn. Ja, we gaan okay. gewoon door met de volgende bellen. Maar heel hartelijk dank voor het bellen. Hugo ja. uh, Blanco. Oh, wie? Dat staat genoteerd. Bedankt. Ja. <laughs> Dag. Paul Wissel, goedenacht. Ja, goeienacht, Afrit. Hallo. Hallo, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Ja, ja, hou goed, hou goed. Oh, het houdt niet over, hè? Nou, nou, nou, ja, soms uh, is weer sneeuw gespeeld, hè? Dus, uh, ja. dus, dus dat voel je al in je botten. Ik dacht uh, dat het lente zou worden, maar. Uh... Oh, maar gewoon een sneeuwpop bouwen, daar vrolijk je zo van op. Ja, nou, het is leuk met je kinderen, natuurlijk, hè? Ja, maar het is wel inderdaad een hoop gedoe, want je hebt zowel de winter- als de zomerjas aan de kapstok hangen. Ja, en wanneer ga je dat wisselen? Ja, precies, dat duurt nog wel even. Ja, nou ja. Nou, maar waar ook. belde je over, Paul? Over ja, wisselen kijk, gesproken? Eh, ja. Die mevrouw, uh, uh, uh, die houdt over cortison en EPO. <laughs> ja. En, uh, en uh, ik ben bang dat ze een aantal dingen door elkaar haalt. Oh. Want uh, die cortison is een, een, een, een, een zogenaamde steroïde oh. is een ont ontstekingsremmer. Oh. En die wordt uh, ingezet uh, bij, bij uh, meestal zware ziektes. En dat, dat klopt natuurlijk wel, totaal, um, Maar dat heeft... Uh, eigenlijk niets met EPO te maken. Want EPO is een middel wat gebruikt wordt... om uh, de, de rode... bloedlichaampjes... Uh, uh, te verhogen. Om zo het zuurstoftransport... Uh, ja, dat de zuurstof... Uh, meer zuurstof komt, eigenlijk, dat, dat het beter gaat. Uh, en dat je meer kan presteren, eigenlijk. Ja. En dat gebruiken die wielrenners. Ja. Dus... Uh, ja, dat zij zegt dat cortisol uh, EPO is, dat klopt natuurlijk niet. Oh ja, dat weet ik toch ook allemaal niet. Maar het is nee, goed nee, dat je dat... er even over belt. Maar, maar de vraag blijft dan natuurlijk, die, die EPO of andere uh, doping... He, heeft dat ook invloed op als je je voort wilt planten? Nou ja, maar dat is, dat is dus het, het derde punt. Want de hele voortplanting heeft, heeft daar ook niks mee te maken. Want dat, dat zit bij de man, en daar had ze het dus over, dat zit bij de man... Uh, uh, je, ja, bij uh, het sperma en, en de en de en de zaad. Uh, uh, ja. Nou ja, het heeft natuurlijk wel het doorzettingsvermogen stijgt natuurlijk wel. Ik denk dat die epo eerder eerder het voortplattingsvermogen bevordert. Ja. Dat <laughs> Ja, ik zeg ja maar, want ik uh, kijk, dat is altijd met medische vragen. Ik ben geen arts en dan moet je oh. eigenlijk, ja wat jou ook dat zegt, dan moet je, je handen ook niet uh, aan branden verder. Maar dat lijkt me wel, want uh, ja, als je die mannen ziet op de hele dag op een fiets zitten, en daarom gebruiken ze het ook. Hè, en het wordt ook trouwens, het wordt toegediend uh, als, als een middel, maar ook door uh, bijvoorbeeld bloedtransfusie. En ja, omdat ze dan beter kunnen presteren. Dus het lijkt, het lijkt me dat ze dan in bed ook beter kunnen presteren dan. Ja, als je je schema er een beetje op aanpast. Ja, na, na zo'n ik... hele dag fietsen. Na zo'n hele dag fietsen. Dat is maar, maar oh, mijn... ja. Nou ja, goed. Ik denk inderdaad dat je hoofd er dan niet naar staat. Maar in, de, in theorie zou het dus eigenlijk zelfs juist uh, motiverend kunnen werken, begrijp ik. Ja, nou ja, het is, het, het, het is puur uh, uh, ja, wat, wat, wat ik er zo uit opmaak, want ik heb niks opgezocht verder. Maar het is absoluut geen ontstekingsremmer-EPO, dus dat, dat, nee. dat kan je niet met elkaar vergelijken. En uh, mijn conclusie over, die, uh, over dat presteren is gewoon gebaseerd op. op, op uh, wat je ja. ziet op de fiets. Op, op een fiets. Ja, of je nou op een fiets of op. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dankjewel, Paul. Ja, oké. Okay. <laughs> Goeiedag nog. Goed. Dag. Oh, oh, oh. Nou, dan is die vraag in ieder geval beantwoord. Het is uh, 13 minuten voor 5. Het is een mooi moment om te gaan uh, fietsen met Skik. Op fietsen dus. Fiets nou, we valken, nou Nee, Amsterdam met al een donders kanaal. Naar ze kalek dan de kousen. Zullen we dan ik wil al wie de ringel alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winden daar donders mooi kan nou, visen. Ik wil al wie de deur nog weet te vieren. Maar achteraf het veld te maken gaat weer. Akjes op kiezen en het weet niet slim. Dan gieden we dat Viet dat mee waard, wie dat mee waard, wie dat mee van Ik heb de voor vind, die ik ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mee, mee van Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Ik hier in de denk, ik, maar ik nog ik de meer. die ben ik weer terug in het Ik wil alweer wie we een baan verpas. Dan gezien ik, ik, voorzien, ik noorden, en het Oostse je zo en dan weet niet sneeuw. Het vanzelf. Wie waard, wie waard, Wie waard, de ik ja niet te klagen. Wie dat meebad, wie dat meebad, wie dat meebad van dat. De een stukje blauwe spieken aan de heren die. En elke soorten bar zijn het zoon zien. De vis, ik deur, maar het weet niet sneeuw. van grief van zullen. Wie daarmee was, wie daarmee was, wie daarmee was vandaag. Uh. Ik de pan voor mijn vent. Nee, ik heb jij ja niks Daniel Loewens heeft inmiddels weer een solo-cd uit. Erikana heet hij heel gemaakt in zijn woonkamer in Erika. Maar uh, dit blijft toch ook wel prachtig mooi, hè? het oude werk van Skik. Op fietsen, hoorde je op Radio 1 0800-1121. is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt... of nog een vraag die je graag beantwoord wilt zien de komende uur en tien minuten. Henk Westerhof, goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb een idee hoe dat uh, spiegelschrift uh, door kinderen uh, makkelijk geschreven kan worden door volwassenen. Uh, ik hoop dat er ook mensen zijn die uh, verstand hebben van mesker. Oh. Uh, Meskerbordspecialisten die zouden een aanvulling kunnen doen. Ik ben dat zelf niet. En wat maar, is een meskerbordspecialist? Uh, een meskerbord uh, is een bord wat. Uh, Gebruikt wordt voor, uh, voor mensen die problemen hebben, bijvoorbeeld bij lezen en uh, spellen. En dan wordt op uh, dat bord wordt dwars voor iemand neergezet. Maar nu, nu komt het op een gebied waar ik dus uh, dan weer weinig vanaf weet. Ja. Maar dan wordt met de rechter en de linkerhand tegelijkertijd op dat bord, aan de eerste kant dus. Uh, wordt dan geschreven met bepaalde uh, bewegingen. Ja. En daardoor wordt uh, een verstoring in de motoriek en in de waarneming wordt hersteld. Wat oh. normaal door uh, kinderen nou ja, van nature gaat gebeuren. Maar dat is heel specialistisch werk. Maar ik weet dat dat met hetzelfde te maken heeft als wat dat spiegelschrift uh, betreft. Uh, kin kinderen die uh, hebben in het begin... Uh, nou, zijn ze tweehandig. Uh, slurfmotoriek, als ze een uh, gooien is gooien met een hele lijf, bijvoorbeeld. Ja. En uh, in de loop van de tijd wordt die uh, voorkeur voor links en rechts verder ontwikkeld. En dan wordt iemand, nou, in de meeste gevallen rechtshandig, maar ook een aantal mensen zijn linkshandig. Uh, dat is voorbeschikt, zeg maar. Dat, uh, dat patroon ligt klaar in de hersenen. Dat moet allemaal nog ontwikkelen. Dat moet nog allemaal rijpen. Uh, en de je ziet heel vaak ook bij kinderen dat uh, de stokken uh, bij letters uh, moeiteloos van boven naar onder kunnen klappen. En van links naar rechts, de B en de D dat zijn hele moeilijke vormen. Ja. Want de B en de D, ja, uh, daar, daar is in het begin nog geen patroon gemaakt, erbovenin. Uh, die ene mevrouw die had het over die uh, twee hersenhelften. Ja. Uh, en die communicatie, die, die boodschapjes, snel nou ik het toe, Dat. Uh, nou, dat ligt er allemaal niet vast, die patronen. Die moeten allemaal nog ontwikkeld worden. En als we dus uh, nou, beginnen te bewegen, we grijpen uh, dingetjes met twee handjes. Alles gaat met twee handjes. En dan op een gegeven moment gaat er één handje naar dat ding in de box. Nou, die voorkeur, dat duurt een hele poos voordat het echt vastgezet is. Oh. En we hebben dus een hele poos nog de kans om de hersenen flexibel te gebruiken. Dus links, rechts, boven, onder. Mm -hmm. het, het zit allemaal nog niet vast. En bij kinderen is het nog zo... dat ze dus, doordat ze dus die uh, uh, tweehandigheid hebben... Ja. Uh, dat ze uh, de beweging die ze met de ene hand doen... ook moeiteloos met de andere hand kunnen doen. Dat gaat nog samen. En als je... Uh, nou, je hebt zelfs nu hele kleintjes Als je uh, twee potloden geeft en elke hand een potlood, en je laat het ene handje een bepaalde beweging maken, en dan gaat het andere handje er tegengesteld aan draaien. Probeer het maar eens uit. Ja, dan dan gaan het dat dus niet heiliging. allebei draaien, maar nee. het draait tegen elkaar in. Ja. ja? ja. ja uh, nou, dat is een heel leuk spelletje. Mm -hmm. <laughs> en, uh, nou, dan... Dat spiegelschrift, dat betekent dus dat die, die voorkeurrichting nog helemaal niet aangebracht is. En wij eh, als volwassenen, als we spiegelschrift moeten eh, maken, dan moeten we dus heel erg denken. En we zitten in gedachten dat in een spiegel te maken. En dat hoeven kinderen dus helemaal niet te doen. Omdat ze die eh, automatisch nog, eh, het patroon wat de hand van de ene kant doet, gaat de hand van de andere kant ook maken. En dat kunnen ze dus moeiteloos eh, ja verwisselen, Omdat het systeem nog niet vast zit. Nou. Het is nog niet ingeslepen in de hersenen. Handig. En als we dan dat één keer wel geleerd hebben... Hè, we, nou ja, he, echt schrijfles hebben gehad... en uh, de voorkeurhand uh, heeft dat motorisch systeem dan ook vastgelegd... Ja. die motoriek slijpen we in... dan kunnen we het heel moeilijk weer anders. Want als hè, een volwassen spiegelschrift moet schrijven... hoewel de volwassenen zijn die... Uh, die vaardigheid nog steeds hebben. Dat is heel verschillend. Sommigen oh. kunnen het absoluut niet. Ja. Het uh, heeft met hetzelfde te maken dat ook in, de, in het kijken... Mm -hmm. uh, sommige mensen kunnen nog moeiteloos op de kop lezen. Nou, ja. dat, uh, mijn vrouw kan bijvoorbeeld dat heel goed. Ja, uh, als ik op de kop moet lezen, dan moet ik eerst me heel erg concentreren... en dan uh, heel veel moeite. <laughs> Ondersteboven, ja. Ja, en dat heeft ja. ook te maken dat vrouwen dus uh, ja. veel vaardiger zijn in, de, in dat communiceren van die twee h-helven. Kijk, daar gaan Helemaal we weer. Helemaal waar, wat die mevrouw zei. Ja. We zijn gewoon wat beter verbonden. Het is een heel, kroon, heel verhaal. Nou, ja. Nou, mooi. Ja, wat een prachtig verhaal zit er nog achter, achter zo'n ja. schijnbaar eenvoudige vraag. Ja, maar het is niet zo eenvoudig. Want nee. Motoriek is heel complex. Ja, ik heb... Uh, heel blad met allemaal dingen opgeschreven... Van, ja. wat die mee te maken heeft. Ja. Uh, het verhaal is nog ingewikkelder. Maar met name die mensen die uh, verstand hebben voor mesken, die roep ik bij deze op. Want die kunnen daar vast nog uh, hele leuke dingen van zeggen. Nog een aanvulling dan, geven, ja. ja, ja. Hoe, hoe mensen die dus daar een stoornis in hebben... Uh, daar nou ja, zeg maar een soort reparatie kunnen krijgen door daar juist oefeningen mee te maken en dan gaat het motorisch systeem zich beter ontwikkelen. Oké. Okay. Nou. Ja. Ja. Dat was eh, het. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Oké. Okay, okay. Dag. Dag. Oké. De hierhuizen niet verder. Het Hetzelfde. Haal. Dag. Tom Habraken. Goedendag, Astrid. Ik had een vraag op uh, muzikaal gebied. Dat is veel aan de orde vandaag. Ik hoor bijna mijn hele leven bij de aankondiging van een muziekstuk. Ja. Uh, een muziekstuk is in A groot. Of majeur, minor, zeggen ze ook wel. Of in Duits hebben ze ook weer een andere bena benadering. C klein, A groot. Uh, dat moet betrekking hebben op het hele stuk denk ik dan. Het heeft toch op de stemming van het stuk. Maar ik heb eigenlijk nog nooit uitgelegd gekregen wat dat nou precies inhoudt. En bovendien vraag ik me af, waar, want uh, stukjes van Chopin duren soms ook drie minuten, waarom het in uh, populaire muziek uh, uh, niet voorkomt. Hè? Daar gezegd wordt van uh, Wilke Albert, die uh, zingt Spiegelbeeld in Friesklein. Ja, dat is een uh, slecht voorbeeld hoor, die spiegel een slecht voorbeeld. Maar, uh, maar, maar dus dat is de vraag. Van waarom bij populaire muziek niet en wat houdt het begrip in? Ik kom even, wat die mevrouw zei over dat cassettebandje. Ja. Tot voor kort kreeg je bij een talencursus. Ja, ik heb er een bepaald, ja. het nog een het, is, de cassettebandje toegestuurd. Je, ja, cassettebandjes, maar ook een, ook een spelletje. Oh, eerlijk? En dan ook, tenslotte oh. nog even, terloops. Ja. Dat is wel eens eerder in je uitzending aan de orde geweest, die ochtendurine. Uh, dat, dat schijnt een bepaald nut te hebben. Ook evenals. Uh, de binnenkant, de, de, de zachte kant zeg maar van tuinbonen, Op het, uh, het uh, weg, uh, hoe noem je dat? Het, weg, uh, het verwijderen van, uh, of tenminste, het, het minder maken van een rat. Vatjes. Oh ja, dat, en, en ook met kwallen volgens mij. Met een kwallenbeet. Oh, dat weet ik niet, maar. Het is, maar het is nog de... heel praktisch die ochtendurine, ja. maar waarom je het nou op wil drinken. Nee, dat is wat anders. Nee, dat is wat nee. anders. Ja. Maar uh, de hoofdvraag was uh, van uh, wat houdt het begrip A uh, groot bijvoorbeeld in? En waarom doet het niet bij alle muziek? Ja. Bijvoorbeeld bij, bij die Trentse jongen die net speelde. Ja, skik. Waarom wordt het daar niet uh, En De vraag komen? is duidelijk, Tom. Dankjewel. We moeten naar ja, het dankjewel. nieuws. Maar ik ja. doe mijn best voor je. Ja, bedankt. Dag, dag. dag.